Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer wil dat oud-verkenner Kajsa Ollongren op het matje komt. Toen ze gisteren wegliep van het binnenhof waren haar aantekeningen te zien... waarop bijvoorbeeld iets stond over de positie van CDA-kamerlid Pieter Omtzigt. Waarom stond dat op haar papieren? Dat wil de Kamer nu weten, zegt verslaggever Ewout Kiefiet. Positie, omzicht, functie elders. Nou, Daarover is de meestercommotie en gisteravond reageerde VVD-leider Rutte daarop. Die zei ik en ook mevrouw Kaag van D66 hebben niets gezegd over omzicht. Maar partijen nemen daar geen genoegen mee. Zij willen meer uitleg, meer duidelijkheid, wie dan wel. Bijna alle partijen willen een debat, inclusief de partijen van Rutte en Kaag, VVD en D66. De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is nu officieel. De kiesraad heeft alle 10.422.852 stemmen die er zijn uitgebracht nog even netjes op een rij gezet. Geen verrassingen trouwens, iedereen die al dacht dat hij een zetel krijgt, krijgt die ook. Het Nederlands elftal komt morgen met een statement over de situatie in Qatar. Dat zegt verdediger Matthijs de Licht. Ik nou, kan je al een primeurtje geven dat we morgen iets zullen doen. Wat dat kan ik niet zeggen? Ik denk dat jullie dat morgen zullen zien. Dus, uh... Nee, dat is, uh, dat is zeker aan de orde. Morgen speelt Oranje tegen Letland in de kwalificatie voor dat WK in Qatar. En er komt een onafhankelijk onderzoek naar tientallen huizen in Ermelo in Gelderland. Mijn vraag is echt, wanneer stort dit in? Het ging er al eens eerder over in het nieuws. 24 prefabhuizen, een soort bouwpakketten die volgens de bewoners op instorten staan. Zitten scheuren in de muren en ze worden deels bij elkaar gehouden met lijmklemmen. Dit is dus echt een doorzakking. Het huis is aan het verzakken. De woningcorporatie belooft nu dus een onderzoek, al is het de vraag of deze bewoner daar genoegen mee neemt. Doekjes voor het bloeden, breek die zooi af, bouw nieuw en geef ons een normaal, gezond, gerieflijk woon-leefcomfort-huis.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 over uh, Jos Verstappen en zijn, uh, zijn uh, tellig. Ja, ja, zijn tellig. ja. Ja, die tellig die doet het wel aardig eigenlijk. Ja, hè? Nee, het is... Uh, het zit wel een beetje in de genen, want Jos, zijn vader dus, die komt ook goed. Die heeft ook een aantal, behoorlijk aantal jaren en die in. Die noemden we toch altijd de grindpak? Ja. Die... Ah, dat, is niet aardig. dat is niet aardig, hoor. Nee. <laughs> nou, het is wel zo dat hij bij een van zijn eerste races in de Formule 1 de veroorzaker was van een gigantische crash in een bocht, gelukkig niet met al te hoge snelheid, maar waar echt zes auto's bij betrokken waren. Maar dat werd hem natuurlijk niet in dank afgenomen. Maar ja, aldoende geleerd ben. Hij was ja. nog maar nieuw. Ja. En uh, ja, luister, hij kon het geweldig. En ook uh, met name als nat was. Net als ja. Max ja. nu ook gigantisch goed rijdt. Op Een natte baan, want dan kan eigenlijk niemand zich met hem meten. Eigenlijk hey, met het vermogen te maken, hoor, denk ik. Ja, maar ja. ook zijn kart-carrière. Uh, ja. ja. Dat is allemaal glijden met die karten ja. En, uh, wie, en dan nog op smalle baantjes, dus je, je leert het wel goed. Nou, hij is echt een fenomeen wat dat betreft. Ja. En, geloof, Brazilië 2016, ja. toen had hij heel slecht getraind en toen begon hij. De twee, 2006, ja, 2016. Yes. Toen begon hij als zestiende aan de race. En hij eindigde, als ik het goed onthouden heb, als derde. En hij ging mijn mannetje en mannetje, voorbij, en mannetje voorbij. Allemaal op een klets naar de baan. Hè? Ja. En hij won twee jaar geleden op Hockenheim. Ook op een klets naar de baan. Ja. Ja. Waar zelfs Hamilton ook uh, de vangrail opzocht <laughs> En er nog een paar op diezelfde plek aan vlogen, En Max won de race. Ja, wat dat betreft... Ja, het zal niet zo gauw regelen daar in, in, in Dubai. Nee. <laughs> maar wat hem betreft mag het. Ja, dat is een dingetje in Dubai. Maar goed, Jos heeft zich geweldig ingespannen. Zoals nu Jan Lammers doet voor zijn zoon. Ja, ja. ja dat schijnt ook zo'n talent ga te ook zijn. Om de havenklacht naar Italië, want dat is het Mekka van de karters. Om maar zo goed mogelijk te worden en ook internationaal mee te kunnen doen. En wellicht is dat een nieuwe verstappen. Als hij degene van zijn vader krijgt, is hij al aardig gepettend. Ja, en wat <laughs> nou, is het, het met karten en, en Formule 1? Is daar een connectie tussen? Tussen die kartwereld en de, en de. Ja, en de... kijk, de, de, de karters hebben een gigantische controle over dat karretje waar ze bovenop zitten, als het ware. Je moet gigantisch kunnen sturen, je moet goed kunnen remmen, maar ook op tijd weer gas geven... Nou, het is een kunst om daar hard mee te rijden. En degene die dat nou het beste kan... die blijkt dus in de Formule 1 ook een gigant te zijn. En dat maakt Max op dit moment helemaal waar. Gelukkig voor de Nederlandse autosport. Ja. Vandaar dat er ook zoveel belangstelling is van de, voor de Grand Prix. Ja. Want anders zou dat veel mensen schelen, denk ik, hoor. Want de prijzen zijn natuurlijk aardig gepeperd. Maar de mensen hebben het er gewoon voor over... om Max dat werk te zien. Nou. Ja. En als we dan nog met de trein en met de fiets komen, dan is het helemaal verkeerd. Ja, ja, ja, maar ook die trein hebben we natuurlijk maar een beperkte. Die is wel uitgebreid gelukkig. 6 ja, per uur. Ja, ja, ja, maar wij hadden er ook al succes mee, met die treintoegangskaartjes. Daar ben ik toen mee begonnen. En dat was een succes. Dus je kocht bij de Spoorwegen een gecombineerde ticket. En dat stukje Grand Prix scheurde je eraf bij de ingang. En dat leverde je in, en dan kreeg je een toegangsprijs. Perfect. Ah, Oké. Okay. En ik eh, belde maandag do door aan de NS... hoeveel van die kaartjes we ingenomen hadden. En dat was voor ons geld. Ja, ja. En woensdag stond het geld op de rekening. Dat was echt fantastisch hoor, je, met die NS. Ah, okay. En dat was voor ons natuurlijk een hele goede zaak. Maar was de toegang toen ook al een probleem? De, de, je, we hebben natuurlijk maar twee toegangswegen. Hè? Je hebt de Zeeweg ja. en je hebt de ja, Zandvoortselaar. Dat was toen ook wel zo. Maar er waren nog niet zoveel mensen die toen met de auto kwamen. Nee. Maar we wel... Echt veel mensen bij de trein. En, en op de fiets. De fietsen toen allemaal. En de bromfietsen waren in de opkomst. En de, en de motorfietsen. Hoor, ja. Aan de overkant. Ja. En, de <laughs> en uh, ja. Er kwamen er toch in zo'n weekend. De, wat ik dan net zei. 84.000. Maar van 54.000 op de wedstrijddag. Maar er kwamen er bij de training. Bij de training maar 10.000. En daarom begrijp ik niet dat ze nu voor die training alleen al... 100.000 kaarten verkocht hebben. Dat moet dan toch in Verstappen zitten. Maar ja, als... nou, laten we blij zijn. Ja, ja maar heel... sowieso als je al kijkt, ook na naar voetbal tegenwoordig... Ik begin verder niet over voetbal, oh. maar... <laughs> dat is altijd mijn discussiepuntje. <laughs> maar je ziet dat er voor de trainingen tegenwoordig... ...sowieso al meer aandacht is. Want de hele zaterdag zie je ook alleen maar Formule 1 voorbijkomen... Hoe de trainingstijden zijn. Ja. Dus er ligt al veel meer nadruk op als dat het vroeger op lag. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. En de training, ja, zoals nu ook, uh, die wordt ook heel spectaculair gebracht. En ja. alles wordt in beeld gebracht. Dus een monteur die aan een auto staat te werken in de pits, die komt vol in beeld. Ze houden constant je aandacht vast. En dat interesseert een heleboel mensen gewoon om helemaal... Het traject te zien, niet alleen het rondjes rijden. Ja. Laat we eerlijk zijn, dat is niet, bij de training nou niet het meest interessante tekenen. Nee, nee. Maar het, het pitwerk en, en dergelijke. Hè? Of een bepaalde auto die eens de grindbak in ingaat. Ach, het is vervelend voor de jongen die dat doet. Maar ja, het is toch altijd wel weer apart. Ja. Dat er iets, iets extra's, extra's gebeurt. gebeurt. Ja. En dat houdt de mensen dan toch wel aan het beeld, denk ik. Muziekje? Ja. Goal, No treasure oh but yeah, it's not true And there ain't no mixture We'll never give you back at you No mixing machine That turns sand into gold Like the rain, no magic word That holds you back from getting old I catch a branch and I break it up. ...ontstaan van het uh, circuit... ...en het circuit wat daar vol was... ...bij de Sofia-laan. Ja, ja dat, was, uh, dat was voor de oorlog... ...in 1939... ...toen uh, waren er wat enthousiastelingen... ...en waarom ze Zandvoort... ...uitgekozen hebben, dat weet ik niet... ...maar er werd besloten... ...via de KNAK, in de, die zit in Den Haag... ...om... bij ...waar nu het, het circuit ligt... ...daar in die buurt... ...van Zandvoort... ...een autorace... Oh, diverse autoraces te houden oh. in een paar klassen. Daar was de start op de Verlenopweg, ongeveer waar nu die drie hoge flats staan. Dan naar beneden, waar nu de rotonde is, want die was er natuurlijk niet, uh -huh. even rechtsaf, de Sofiaweg op, en dan 200 meter verderop rechtsaf, en dan kwam je bij de Vondelaan uit. De Vondelaan reden ze rechtsaf, daar ...de kruising van de Vondelaan en de Van Elfweg. Uh -huh. Dan gingen ze naar boven de Van op. Aan het eind van de Van gingen ze rechtsaf... ...wat nu de Van Alphenstraat is. Die heette toen nog niet zo, want Van Alphen was nog burgemeester... ...dus die was nog niet geëerd met de straatnaam. Uh -huh. <laughs> en uh, dan richting circuit, huidige circuit... Ja. ...en dan daarvoor rechtsaf de Vondelaan in... ...en dan kwam je weer op diezelfde kruising uit waar ze al geweest waren. En er stonden alleen maar... dubbele strobanen in het midden... zodat ze elkaar niet konden raken. Dus ze passeerden die... kruising twee keer. Ja, ja. ja. En dan was op de verledenweg was weer de finish. En daar stond een hele lange tribune. Die, nou, ja, ik heb er foto's van gezien. Maar Zat was het toen ook... Kijken, professioneel of was het... was ja. het meer hobbymatig? ja. Het waren wel ook mensen die met de knak te maken hebben. Nou, die, die regelden dus uh -huh. autoracerij en de autorellies. En uh, een van de figuren die een hoofdrol gespeeld heeft... dat was toen al meneer Hugenholtz. Bekende naam bij de oudere Zandvoorters. Uh, hij leefde inmiddels niet meer, maar... Uh, die uh, was in de gemeente, dienst... en hij was directeur van de stichting Touring Zandvoort. Touring Zandvoort deed... De VVV, en dat was de ene tak. En de andere tak was exploitatie van het circuit. En meneer Hugenols was in die hoedanigheid directeur van het circuit. En die heeft daar veel werk verricht. En die deed er ook testen op het zelf, op de baan. En daar schreef hij dan weer stukjes over in de autobladen. En hij was er erg bij betrokken. Maar ja, wij hadden in 73 dat circuit verbouwd. En er was een hele nieuwe organisatie ontstaan in, in een BV-vorm. En toen hebben we in overleg met een huurgenhals besloten. Hij was toen al aardig op leeftijd dat hij gebruik maakte van een regeling binnen de gemeente om uh, met zijn werk te stoppen. En toen ben ik dus de directeur van het circuit geworden. Ja, ja hij heeft veel verdiensten gehad hoor. Hij heeft ook zelf een, uh, een circuit in Japan helemaal ontworpen. Dat heet Suzuka. Suzuka? Ja, er wordt nog steeds Grand Prix gereden. Ja. heeft als een tunneltje eroverheen. Ja, ja. ja, je weet het precies. Want dat is een bijzonderheid van het circuit. Dat is de acht. Dus daar is ook die kruisje die ik net beschreef. Ja, reeks, de, ja. Alleen, wel Dan op boven. twee niveaus. <laughs> dat is wel veel veiliger. Zeker als je 300 km per uur rijdt. Ja, en dat, ja. Uh, dat heeft hij ontworpen. Dat staat op zijn naam. Dat is ook heel, uh... ja. Ja. Maar goed, uh, we hebben van alles gehad. We hebben zes kamp gehad op het circuit. ...waar het, het, het team van... het is ook al lang geleden hoor... ...waar het team van Zandvoort heel ver kwam... ...onder leiding van Wim die, En Die zeskant mensen waren blij met het circuit. Want ze konden die boksen die we boven de pits gemaakt hadden... ...die konden ze gebruiken voor hun, al hun apparatuur... ...en de commentatoren en dergelijke. En, uh, en wij waren er blij mee. En waarom kon dat? Dat wil ik nog even refereren. Ik heb eerder gezegd... ...er was geen stroom op het circuit. Oh ja. Maar vanaf 1973... Ja. Hadden we wel stroom. Toen hebben wij een dikke kabel laten trekken door het duin naar de hoofdtribune. En sindsdien hadden we stroom. Dus toen konden we zo'n evenement als SOS, Zeskamp, konden we lekker welkom heten, Want we hadden alle faciliteiten Zetijden. voor ons. Ja. En dat was ook een groot succes. Ja. Zandvoort is heel ver gekomen toen met die Zeskamp. Jullie hebben ook ja. zes uren wedstrijden, maar geen 24 uur geloof ik, hè? Dat niet. Nee, nee, nee 24 uur. Nou, oh, nee, is. wij hebben altijd te maken gehad met heel strenge tijden dat we het circuit mochten gebruiken. Ik heb de tijd dus nog meegemaakt van de zondagsrust op het circuit. Ah. Dus dat betekende dat we op zondag niet voor ene mochten starten. Want er mocht geen lawaai gemaakt worden in verband met de, met de kerken ja. en dergelijke. Dat was gewoon een landelijke regeling. Ah. Voor ene, geen evenementen. Ja, dus we moesten alles in elkaar knoedelen om, om een programma te kunnen afwerken. Nou, later is er, uh, werd er besloten om tweede paasdag en tweede Pinksterdag races te houden. Oh, Heel ja. Want dat waren gewoon eigenlijk door de weekse dagen. Ja. Wel met een zondagsaccentje, met een nee, Dan gold die zondagswet niet nee. Dus dan konden we meer races op één dag houden. Dat hebben we ook consequent gedaan. En merkwaardig genoeg, ze zeggen wel eens de tweede dag van die feestdagen. gaan ze allemaal naar de, de, de, de, de meubelboer varen. varen. Ja. Nee, de mensen gingen ja. toen naar de races. Ja. En er zaten echt veel mensen toen. Ja. Dus 30, 35.000. En dat was voor ons veel. Die kwamen er bij de andere races niet. Nee. Behalve dan de therapie. Wil je dus. een muziekje doen? Ja, doe maar.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 verder, uh, want u doet meer. Buiten het circuit heeft u nog heel veel dingen gedaan. Ja, ik mag wel zeggen dat ik mijn hele leven eigenlijk wel actief geweest ben eigenlijk om, om dingen voor andere mensen te organiseren. Maar daar genoot ik er zelf ook van hoor. Ik, ik heb me niet opgeofferd. Maar op het tiende jaar, of de veertiende jaar zat ik al in het jeugdbestuur van mijn plaatselijke korfbalclub in Amsterdam. Als junior'tje dus. Ja, en uh, dat is altijd zo gebleven. Ik ben altijd van bestuur naar bestuur gerold. En uh, zo ben ik ook bijvoorbeeld uh, terechtgekomen uh, bij de paarden in Zandvoort. Uh, er waren wat mensen in, in uh, Zandvoort. Onder andere de broers van Dam. Jan za zat toen in de Haltestraat. Uh -huh. En uh, Joop die zat in de Kerkstraat. Maar goed, die is gestopt. Maar die kom ik nog op de golfbaan was ik een keer tegen. En uh, daar werd ik voorzitter van het bestuur. Ik werd altijd gebombardeerd als voorzitter. En uh, dan vergaderden ze bij ons. Uh, we waren toen een restaurant de Zonnehoek. Aan het eind van de boulevard. Uh -huh. Kop van Bloemendaal. Dus het bestaat niet meer, is verdwenen. En uh, dan zaten we daar te vergaderen. Hè, en dan bereiden we dat voor. Maar ja, ook hier deed zich het feit weer voor. dat het werd elk jaar werd het duurder werd. Uh -huh. Nou, we hebben het twaalf jaar volgehouden. Dan hadden we de derde donderdag van juli hadden we de race van Zandvoort. Er waren in totaal ongeveer 18 van die korte baandraverijen in Noord-Holland. Ja. E eentje buiten Noord-Holland. En uh, uh, dat deden we de eerste keer in onze overmoed op de boulevard. Maar ja, het was uh, Holl Hollands weer was het toen. <laughs> dus het groot van de dag. Winkracht 7... Ja, die paarden lopen wel. Ja. ja. Vinden het waarschijnlijk ook niet leuk. Maar ja, die koers moet doorgaan. Dus toen waren er nog diverse van die ronde teentjes. waar nog horeca was. Dat is nu wat minder geworden. Dus al die teentjes zaten chockvol. met die mensen die voor die paarden kwamen. <lacht> maar ja, dat was de bedoeling niet natuurlijk. En toen hebben we aan de gemeente gevraagd. of we het in de zeestraat mochten doen. En dat werd goed gevonden. Dus wij mochten. we startten ongeveer. tussen de Koninginnenweg. Ja? en de bovenkant uh, uh, hotelkeur. Oh Ja. Oh, ja, ja? ja, ja dus ja. dat was uh, uh, 200 meter maar sommige paarden die al veel gewonnen hadden moesten iets meer lopen zo werkt dat, mm -mm. want anders zouden we altijd dezelfde winnen dat ja. ook niet leuk en dit moest ja. het heuveltje. op ja, en dat was nou weer de specialiteit van Zandvoort en die pukeurs vonden het prachtig oh. want dat was weer eens wat anders dan de dorpsstraat van uh, ja. Hillegom ja. Uh, ja. met ja. een vlakke baan uh, of schagen, waar ook nog een bocht in de baan zat. Dan kan je ze niet eens de hele race zien. zien nee, en, uh, nee dus, dus, wij waren zeer gewild. En, ja. uh, nou, dat is ook dan, heel goed voor paarden, hè, heuveltje oplopen. Ja, en, en maar een ene paard was er veel beter in Als dan het andere. Het, ja. want, uh, dus dat was van tevoren wel bekend. Oh, je moet op dat paard wedden, want je hebt een redelijke kans om het te winnen. Ja. Nou, het ging om gokken, natuurlijk. Hè. Het gok ja. uh, ah, in ja. het, uh, café van. Uh, bij Hotel Keur op het terras en uh, daar tegenover het café van Kootje Kerkhoven en uh, de kroeg op de hoek van de stationstraat, ja die zaten een beetje vol ja. en er werd ook uh, officieel niet, maar er werd wel aardig gegokt ook hoor, met paarden wordt altijd gegokt natuurlijk. Ja. Nog zien, niet. Ja. Zo'n dikke voor vol met geld. Ja, nou ja, ja. Ik, ik weet het niet, ik deed er oh. niet aan mee hoor, <laughs> maar het gebeurde wel ja. en het hoort er ook bij. Ja. En ik denk dat de politie ook wel een klein beetje nou ja, oogje dichtkneep of zo. Maar dat weet ik niet, maar dat veronderstel ik wel. Er zijn nooit aanhoudingen voor. In welk jaar wat. is dat dan waar we wat over te hebben? Oh, oh, ik zat in de uh, 80er jaren, 90er jaren. Oh, okay. ja. Maar ja, weer hetzelfde euvel. Het werd steeds duurder om dat evenement te organiseren. Want je moest steeds meer startgeld betalen. Ja. om je paarden ja, dus aan de start te het, krijgen. Ja. En je wilde wel graag 24 hebben. Uh, we moesten betalen voor het plaatsen van de hekken. Die kwamen ergens uit Noord-Holland. Je moest ja. aangevoerd worden, geplaatst en weer opgehaald. Je moest uh, plaatsen stro hebben. Uh, je moest de tijdbeneming, of de juryleden ja. moest je betalen. Ja. Het, en dat kostte op laatst 24.000 euro. Ja. En toen heb ik gezegd, jongens, we hadden ja. wel veel uh, medewerking van de middenstand hoor. We gaven een mooi programmablad uit. Want uh -huh. die paarden moet je weten. Je moet ja, ja. de nummers weten, anders ja. kan je gokken. Ja. En uh, nee, ja. moet je moet wel weten dat ik op het goede paard werd. Dat is toch altijd de kunst? Ja, ja. Maar uh, in dit programma hadden we wel altijd veel advertenties van stroompachters, van hore horeca-bedrijven. En een heleboel mensen bleven na afloop van die koers in Zandvoort eten. Ja. Want ze kwamen voornamelijk uit Noord-Holland. Ja. ja, om half zes of zo was die paardenrace afgelopen. Ja, dan moesten ze nog naar huis, dan kregen ze wel trek onderweg. Dus ze aten dan maar even in Zandvoort en gingen ze eraan naar huis. Ze kwamen overal vandaan, uh, Horen, uh, Purmerend, uh, nog behoorlijker, ja. Schaag, heb ik al genoeg. Ja. En uh, het was een vaste club. Ja. ja. Het, uh, dus er zou... kwamen altijd ja. dezelfde gezichten tegen. Ja. En dat zou ook wel goed ja. geld, denk ja. Nou ja. Ah, ja, ja, hoe ze het verdienden, weet ik niet, maar er waren natuurlijk wel gegoede lieden bij. Ah, en het raafruig, ja, gaat er wel ah, veel geld nee, in precies. om. Dat, uh... Maar ook, dat twaalf komt heel vaak terug bij mij, want ik heb twaalf jaar het circuit gedrund, ja. en ik heb twaalf jaar die korte baan gedaan, maar ik heb ook twaalf jaar in bestuur van de VVV gezeten. Ja. En was ik gevraagd, toen ik directeur van het circuit was, want ze zeiden, ja, belangrijk toeristisch object, dus kom alsjeblieft bij ons in het bestuur. Prima, Besturen uh, bestuur is mij ingegoten bij mijn geboorte gewoon. <laughs> dus ik heb ook nog twaalf jaar in het VVV-bestuur gezeten. Zullen we naar de volgende plaat daar even over verder gaan, over de VVV? Ja, dan heb ik hierbij een, een plaat van Needle Diamond, vooral voor de vrouw van Johan. Nou ah, heel goed, heel goed. <laughs> began yeah, I can't begin to know it but then I know it's growing strong it wasn't the spring by the strings spring became the summer but it believed you'd come along Touching hands, reaching out to Lord. lit up Wat doet de VVV buiten de toeristen om? Uh? Nou, de VVV de, die doet de toeristische promotie voor Zandvoort. Dat is de hoofdtaak. Uh -uh. Tegenwoordig doen, doet uh, de, de huidige directrice doet er ook nog wat dingen omheen. Onder andere ook dat voorprogramma van de Grand Prix houden ze zich mee bezig. Heel belangrijk. Ja. Want het is natuurlijk voor de sfeer van de Grand Prix. Gigantisch leuk, als s avonds dat hele dorp volstroomt met toeristen die ergens in een tentje of waar dan ook, of in, in de auto de nacht doorbrengen. Dus dat doen ze er ook bij, maar het is ook het normale werk, het ver verkopen van, van Zandvoort, Zandvoort voor het toerisme. Uh, nadruk leggen op de mooie treinverbinding die we hebben, want we zijn de enige... Badplaatsen in Nederland die een treinverbinding hebben, nou, ja. dat moet je benutten natuurlijk. Ja. En uh, dat gebeurt ook. En uh, de accommodaties moeten op orde zijn. Ik bedoel, dan moet je ja, de VVV kan niet voorschrijven dat een hotelhouder zijn tent moet verbouwen omdat het er niet goed uitziet. Maar je kan er wel een, een vingertje op leggen van zou je niet eens kunnen overwinnen. Enfin, dat ja. moet, je, moet je niet te veel doen, want dan word je een moeilijk al. Maar je houdt in het algemeen uh, in de gaten dat Zandvoort attractief blijft voor bezoek. Met name van buitenlanders, maar natuurlijk ook van Nederlanders. Ja. Ja, die komen ook in, in hotels hier in Zandvoort. Ik denk niet dat het allemaal Duitsers zijn. Het nee, merendeel nee, nee. wel. Nee. Ja, met de Pasen merken we dat weer ja. volgende week. Maar, ja. maar goed, welkom. Wel, uh, ja. En ik mocht daarin meepraten en uh, de... de Racers, internationale racers met name, met als hoogtepunt de Grand Prix. Ja, die waren natuurlijk uit toeristisch oogpunt ook heel belangrijk. Ja, want op zich is het best raar dat die, die hoge gasten van de Grand Prix in Noordwijk in een hotel gaan zitten. Ja, vijf sterren. Ja, vijf ja sterren. kijk, dat wij hebben geen vijf sterren hotel. Wij hebben uh, gelukkig het NH Hotel, bij de van het circuit. Vier sterren is dat Ja, wat ik persoonlijk een heel mooi hotel vind. Ik heb er nooit geslapen, weliswaar. Wel, maar goed, op het zicht, daar kan, als je naar Zandvoort rijdt vanuit het noorden, is het een mooi gezicht als dat hotel daar ja. staat. Dat is, dat is een goede entree. Uh, maar ja goed, het uh, Bouwers Hotel, dat is helemaal verdwenen. En het Palace Hotel is natuurlijk uh, niet alleen voor de toeristen, ja. dat is voor een deel privé-eigendom. Ja, dus, maar, ja. Maar, Palace is wel voor plan nu om verder uit te gaan breiden, hè, met twee van die uh, Ja, precies. Nee, gelukkig zijn er plannen, ja. ja. ja. Maar goed, Dat gaat vijf sterren worden, ja. Maar voor de rest uh, hadden wij een heel, als circuit ook een hele goede samenwerking met de VVV. En uh, wij gingen ook om de races te promoten in Duitsland. Elk jaar in december, dat was voor ons op het circuit de stille tijd, uh -huh. hadden we een steentje op de, in Essen op de Rennwagen-Ausstellung. In ja, okay. nou, Duitsland, Essen. Ja, en dat was een... Enorm evenement, er kwamen honderdduizenden Duitsers op af, want die zijn natuurlijk ook autogek. En daar stonden wij dan, onze kalendertjes, voor het jaar erop uit te delen. He, van, ja, volgend jaar, kijk, eh, ja. die races, die races. Ook om ze, en daarnaam Zandvoort ook in de promotie mee. Ja. ja, de ene hand was de andere natuurlijk. Ja. En die DTM-races, die waren toch heel populair bij de Duitsers, toch? Ja, DTM, DTM. Deutsche, uh, Deutsche Torenwagenmeisters, toerenwagen. ja. Die hebben ze weggehaald en die zitten nu in de assen. Ja. ja. Okay. Die auto's die werden zo groot, dat die werden nog iets groter dan Formule 1's. Omdat ze meer body hebben, hè? Niet qua wiel, uh, maar de nee, nee, body. En die konden met die krappe bochten niet, niet uit, zo goed uit kan. de voeten. Maar ik zeg niet dat dat de enige reden was. Nee, het Want het veld, het veld om het te krijgen op jouw circuit werd ook steeds duurder. Ja. En ja, dan moeten die Duitsers wel willen komen. Want bij de Nederlanders sprak DTM niet zo ja, verschrikkelijk nee. aan. Ze moesten het hebben van de Duitsers, speciaal voor die race. En dan vaak alleen om maar op de zondag, vanuit uh, Noord-Rijn-Westfalen, op de motorfiets, stapt of in de auto, en die karren naar voor om die race te zien. Ja, dat gebeurt niet meer, nee. nee dat is niet meer te betalen. Het rommelt ook, hoor, want er is weer, weer een merk gestopt. Okay. Ja, en het waren er natuurlijk ooit maar drie. Audi, en die Porsche, werd Ja, en, en BMW. BMW. Ja. En dan hield de uh, Audi er best mee op. En, ja, uh, dat, uh, het rommelt een beetje, maar die, ook kwestie, die auto's zijn peperduur. En uh, zelfs die grote fabrieken kunnen dat dan niet meer behappen met nou, hun publiciteitsbudget. Ja, je zou dat met name aan denken, dat, dat zo'n BMW of Mercedes of wat ook, dat die, dat die juist daarin willen investeren. Van, het is toch reclame voor ze? Ja, maar er zijn natuurlijk grenzen. He, want als het de pan uitreist, dan zegt de hoofddirectie van Mercedes op een gegeven moment, ja jongens, mooi en aardig, leuke publiciteit voor ons, maar het staat niet meer in verhouding tot wat we ervoor betalen moeten. Zijn, zijn, ja, het blijft een, een deal. Zijn het auto's als in Le Mans rijden? Het lijkt er wel op. Nou, hele andere specificaties hoor. Want die auto's van Le Mans zijn wel een stuk sneller nog. Ja? Ja. Nou, die lopen 400 km per uur. Ja, daar moet je eens met Gijs van Lennep over praten. Dan weet je niet wat je hoort. 400? Dat ja. is hard. Ja, ze hebben een rechtstuk. Op Le Mans. Van, dat heet het... het, het uh, heet dat. Oh, Mulsan. En dat is voor die auto's vol gas. Een reis is dus, 400 km per uur. En de Grand Prix... Autos Die komen tegenwoordig, maar nog niet 360. zo lang, over 300. Ja, ja. Motorfietsen ook 320, 330. Maar 400 is nog weer eens iets anders hoor. Ja. ja, ja. ja. Nou, motorfietsen halen ook 360. Maar waarom ja. worden je... In de wedstrijd. Ja, ja. Want waarom Gewicht, hè, Het telt mee. Ja. Ja. Waarom worden er voor die Grand Prix geen banen gemaakt dat ze 400 kunnen? Of kunnen die auto's dat überhaupt niet? Nou, zal ik u eerlijk vertellen. Een auto die rechtdoor rijdt is helemaal niet zo interessant om naar te kijken. Nou ja, Races zijn interessant in de bochten. Ja. En op het moment dat er geremd moet worden voor een bocht... daar gebeuren dingen. Daar raken ze elkaar of dit niet. Of uh, er komt veel rook van de banden. Dus ja. vandaar dat na de start ook meteen een bocht ligt altijd. Ja, ja, ja. Ja, ik wil dat niet zeggen hoor. Ik verdenk uh, ik, ik de kost. Oh, maar. Nee, maar ik zeg het zo wel. zit het wel ongeveer in elkaar. Ja. We doen nog een plaatje. Raccoon met No Mercy...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 King. Oh, there won't be any mercy, not unless you got a diamond ring. Nog even verder naar uw uh, andere passie. Ja, nou, dat is echt een passie van me hoor. Ja, ja. Dat is basketbal. Ja. Basketbal, ik heb uh, eerst tien jaar gekorfbald in mijn buurtje in, in Amsterdam, waar ik opgegroeid ben. Maar uh, op de twintigste dan had ik dat wel gezien. En toen ben ik met een aantal van mijn maten gaan basketballen en een eigen club opgericht. En daar waren we zeer succesvol mee omdat we een goede voorzitter hadden, was de vader van twee van die jongens die bij ons speelden. En die liep zich het vuur uit de sloffen om ons uh, goed te begeleiden. En die zorgde voor trainingspakken en mooie tenuis. En we waren, ach, ach, wat waren we? De ja. Koningrijk speelde altijd in de al onze competitiewedstrijden, centraal. Dus ja. met alle verenigingen van Amsterdam. Dus ja, oh ja, oh, jullie hebben zeker een grote sponsor. we betaalden het allemaal zelf. Ja. Maar hij regelde dat. 99 jaar geworden trouwens, die man. Mooi, en, uh, <laughs> ja, ja. respectabel. En, uh, nou ja, goed, dat heb ik een aantal jaren gedaan. Tot ik verhuisde in, uh, toen ik trouwde in 64, verhuisde we naar Bormer. Heb ik daar een club opgericht. Dat het, was er altijd mee bezig, speelde ik ook zelf mee. En mijn vrouw speelde. En daarna heb ik nog weer een club opgericht in Kroemenie. Hetzelfde verhaal, maar die redden het niet, want dat was onderdeel van een, uh, hoe heet club. Multiclub, multi zeg maar. Sportvereniging. Ja, sportvereniging. Die deden volleybal al. Succesvol, wiekeuriges. Dat komen niet. Dus dat werd niks. En toen heb ik nog een, een nieuwe club opgericht in het Geest en die bestaat nog steeds. Ja, dat vond ik nou leuk. Hè. Maar waren daar geen club, geen andere clubs? Nee, die er, werd niet, moest worden? nee er werd niet gebaasgebald in, in de Zaanstreek. Dat, in Zaandam was er één club. Ah. En daar hebben we daar een kleine competitie voor georganiseerd. En goed, met veel plezier zelf. En natuurlijk ook weer in het bestuur gezeten. Ja, dat, dat was onvermijdelijk. En uh, nou ja, daar, daar ben ik weggegaan toen ik in 1974 naar Zandvoort verhuisde. En hier waren we een topclub. Die Europacup Europa speelde. Zo. Ja. Lions. Diepzoos Lions. Lions ja. Onder leiding van Ron Schouten. Helaas, ook vroeg overleden, ook al lang geleden. Maar uh, toen hebben ze nog Europa Cup gespeeld in... Uh, ja, jammer genoeg voor ze daar ergens in Joegoslavië, want dat was de top van Europa. <laughs> daar heeft zelfs Amerika was verloren. Dus ja, één ronde meegedaan, maar het was wel een grote prestatie. En er staat mijn vrouw, mijn huidige echtgenote, die uh, zat op de tribune toen. Okay. Met een heleboel uh, kennissen en uh, vriendjes. En uh, uh, ja. er zat er echt heel veel volk. Dat heb ik dus net niet meegedaan, want zij stopte in 1975. En ik was begonnen in Team 2. En toen uh -huh. zij weggingen, schoven wij. toen uh -huh. werden we lines 1. En uh -huh. op een veel lager niveau. Maar goed, met evenveel plezier hoor. Dus, uh, ja, en, en daarna ja, zat ik natuurlijk weer. Op, voordat ik het wist in bestuur. Uh, op, diverse, <laughs> op diverse functies. En. Uh, en uh, had ik mijn trainersdiploma inmiddels gehaald. Uh, in Amsterdam. Uh -huh. in het hoofdbureau van politie. Ja. Net, ja, die hebben een mooie gymzaal boven. Oh? oh? Ik ben maar er het... nog nooit binnen geweest. Nou, ik ja. heb je nooit als crimineel opgepakt. In de... <laughs> de nee, ik loop, maar ik mocht er alleen maar langs lopen. Oh. Maar ze deden niks. <laughs> maar uh, het vervelende was alleen, die was op zondagochtend beschikbaar. En uh, wij speelden toen met ons clubje uh, uh, interregionaal, dus we moesten twee keer per seizoen naar Enschede. We moesten naar Groningen, we moesten naar Rotterdam, naar Utrecht en naar Maastricht, maar dan moest we wel voor de diploma om 9 uur zondagmorgen oh, moest je verschijnen daar... met een slaperig hoofd oh. om de opleiding te volgen. En die begon met eigenvaardigheid. Dus het was meteen rondjes lopen, balletje, lay-up maken en, en zo begon hij dan. En ja. Later kwam dan de theorie. Nou ja, ik vond het wel eigenlijk wel leuk als je helemaal je bed uit ging. Dat viel het wel mee. Maar uh, ja, dat diploma heb ik uh, 35 jaar lang plezier van gehad. Ja. En uh, uh, ja, in het bestuur heb ik diverse functies uiteindelijk bekleed. Dan was ik een tijdje voorzitter. Herman Leijzing, dat, dat kapper, kapper uit Haarlem, die in de, uh, de, de, hier uh, bij de sporthal wonen. Een kleine sporthal, van Wim Buchel daarnaast. Die is jaar voorzitter geweest en ik heb hem afgelost. En uh, ja, dat heb ik een hele tijd volgehouden. Maar op een gegeven moment zei ik toch van nou, voor mij maar eens een ander. Ik had een beetje problemen met mijn gezondheid gehad en zo. Ik denk nou, laat ik er nou maar eens bij stoppen. En uh, tot mijn verrassing, op de volgende jaarvergadering, waar ik niet bij aanwezig kon zijn. Uh, toen werd ik benoemd tot erevoorzitter van de Lions. Nou, daar ben ik hartstikke blij mee, en dat ben ik nog steeds. Dat u nog steeds? Ja, ja, dat is een functie voor het leven. Hè? Ja. En tot welke leeftijd uh, bent u actief uh, aan basketballen geweest? Uh, nou, eigenlijk tot 67, want toen kreeg ik een uh, verkeerde... ging mijn heup protesteren, Dan moest ik geopereerd worden. Uh, maar op mijn 65ste vond ik het genoeg, want ik speelde in... altijd tegen ploegen van jongens van 25, 26, ja. nee, 20 jaar. Ja... Dat vond ik niet zo leuk meer eigenlijk. Er riep wel eens iemand opa voorzichtig. Oh. Ja, Ja, ja, dat, dat was ik ook inderdaad. Maar uh, dan voel je het moment wel van nou, Dus toen heb ik zelf een afscheidswedstrijd georganiseerd. Met twee teams waarmee ik kampioen geworden was. Dus oh, okay, die twee teams, die waren niet gelijk in leeftijd. Er zat een aantal jaren tussen. Maar we hebben er gewoon een leuk potje van gemaakt en een beetje Indisch buffet besteld. En, nou ja, ja. Ah, fijn, uh, op die manier ben ik ermee gestopt. Maar, ja. mijn twee kleindochters, basketballen nu ook al een jaren. Ook bij en de Lions? Bij de Lions. En mijn oudste dochter, mijn jongste dochter basketbalde ook, maar die woont nu in de beeld. Mijn oudste dochter heeft hier nog gespeeld en toen was ik weer trainer van dames 1. En ik heb het jongens getraind, nou ja, fijn. Ja. Uh, allemaal met veel plezier. Het zat me aan mijn hart gebakken, dat basketbal. Ja, ja, en nog gaan we ja. kijken bij die uh, kleinkinderen. Leuk. Ja, ja leuk. Oh, ja, ja. ja. ja. ja en ik volg de, ook, de NBA via de televisie. De Amerikaanse, Amerikaanse basketballers. Ja, ja. Is, en toch vind ik dat op de een of andere manier vind ik het minder leuk om naar te kijken als de Nederlandse competitie. Ik weet niet wat dat is. Ja, dat zijn allemaal van al lange gasten. Ja, is niet normaal maar normaal dat je niet, niet mee mag doen als je kleiner bent. Denk ik. Ja. Nee, maar het is ook. NBA is moeilijker te volgen. Want het gaat zo snel. Ze hebben zo'n goede balbehandeling. Dat eerst dat die bal in hun handen hebben, is hij al bijna weer bij de volgende ja. speler. En dat is de opzet ook. Want alleen zo kun je iemand vrijspelen die op zijn gemak het balkje erin kan gooien. Ja. En in uh, Nederland zijn ook nogal wat Amerikaanse spelers aanwezig voor. Ja, dat ja, zijn dan ja. meestal mensen die hebben op de universiteit gebasketbal. Zijn niet goed genoeg om prof te worden. Ja. En die zoeken hun heil in Europa. En die zijn daar. Die kunnen daar heel goed meekomen. Zijn die Europese clubs. Maar hebben wij profclubs in Nederland? Ja, ja. bij Leiden spelen Amerikanen. Bij Donau in Groningen spelen Amerikanen. In Den Bosch al heel lang. Dat zijn zo'n beetje de drie topclubs mm. in Nederland. Ja, die spelen altijd met de Amerikanen. Okay. Ene keer wat meer dan de andere. Ene keer wat meer succesvol dan de andere keer. We hebben ook wel eens een miskoop of een speler die uh, van het platteland in Amerika komt en die moet in, in een bos uh, zijn weg gaan zoeken. Die denk je, god, wat doe ik er eigenlijk hier? Uh, ik krijg er wel een beetje geld voor en ik heb een ja. onderkomen gekregen. Maar uh, ik voel me hier eigenlijk niet thuis tussen die uh, kaaskoppen, bij wijze van spreken. We hebben ook als eens mee in Amerika speelt. Ja, Rick Smits. Ja, ja. ja. dat is dé basketbal Twee meter vierentwintig. Zo, ja, dat is oh, straks ja. over die lange man. 2,24 ja. meter, 24, schoenmaat Of 49 of zo. Als het geen 50 was. Ja. ja, die heeft 12 jaar in de NBA gespeeld. Ja. Ja. En één keer aan de, aan de topwedstrijd van het jaar, de All-Star Game, meegedaan. Ja, ja. Weet je, dat is leuk voor jou. Hij was gek voor motorfietsen. Hey. Hij staat altijd. <laughs> ...in zijn garage aan motorfietsen te knutselen. <laughs> ja, moet je nou een man van 2,24. is ja. <laughs> <naar> zijn motorfiets. <laughs> maar dat, dat, dat was zijn hobby. Ja. Okay. Ja. Ik bedank Zondag. u uh, voor, uh, voor de inbreng. Ik vond oh, het heel joe. gezellig, vond het heel leuk. Ja, ik vond het ook leuk. Ik uh, vind het altijd wel geinig eigenlijk. Ja. Om geïnterviewd te worden. Ja, hoor, daar ben ik uh, ijdel genoeg voor. <laughs> ja. Helemaal goed. Geweldig. Bedankt.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 Op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur.